Ik zat er nog even de Zandvoortse berichten te lezen. Het schijnt dat er een muurschildering is geplaatst. Op het dorpsplein. Dat is een kale muur en een van de bewoners daar heeft gewoon een mooi Zandvoerse tafreel ge, ge, gemaakt. Daar. En er is ook een, een bewoner die zich regelmatig al zijn zwerfvuil opruimt. Dus, uh... Ja, als je zeg maar in zandvoort alle dingen opruimt... dan mag je graffiti over opspuiten, had ik begrepen. Een... Oh, dat is een goede deal. Is dat nu een nieuwe regel? Oh, dan mag ik nu ook gaan graffiti. Ja. Want ik, ja, doe toe, dus... ik, ik loop af en toe een rondje ja. hard. En dan, uh, als, als ik een plastic tas vind, ja? dan vul ik hem. Nou, dan mag je met graffiti alle oh, dingen ergens ja. opspuiten. Oh, leuk. Dat is als beloning, zeg maar, dat je iets toedraagt. En uh, ik, ik doe het heel vaak met sigarettenpeuken. Die ruim, ruim ik op. En dan probeer ik altijd nog... Oh, he... lekker. En wie zou het eraan gelurkt hebben? Zo'n spannend idee. Ja, maar dat is wel. Je krijgt dan allemaal uh, bacteriën aan je handen. Dat is heel goed voor mijn immuunsysteem, zeg ik altijd. Oh, Oké. Okay. Nou goed. Okay. We lopen het einde van programma komt niks zinnigs meer uit. Dat had je al in begrepen. Ja, ja. het is helemaal over. Echt alleen maar onzin gewoon. Nou goed. Uh, kan het klok nog... ook een beetje alsof je dat paardje weer uh, had. Zogen. Ja. Kom op, samen. Ja. ja, maar naar het hoogte. Punt. Nou, ik heb, we hebben nog 40 seconden. Heb je nog ja, iets? Ja, nou ja, volgende week zijn we er niet. Nee, klopt. Dus ja. volgende week moeten jullie het zonder ons doen. Nee. En uh, ja, we, hebben wel, uh, we krijgen een mooi weer dit weekend. Dus ik zou zeggen, ga, ga ervan genieten. Want uh, al die regen deze week daar wordt er wel een beetje treurig van. Nou, ik heb gelast van volgende week hebben wij we een feestje, namelijk omdat we uh, al 15 jaar hier samen radio maken, had ik begrepen dat het een verrassingsfeest is maar het is uitgelekt. Ik wist het gewoon. Oh, ja, ja, ja, ja daar precies. ben ik rookie, natuurlijk. Ja. ja, precies, daar hebben met, met we ja. het feestje. Heel leuk ja, gedaan. Ik ben vlak bij jou uh, volgende ja. weekend. Of, oh. oh, ja, jij bent weer weg. Dat is heel jammer, dus zien we elkaar weer niet. Dankjewel. Ik weet het allemaal niet. Goed. Ik ben gewoon thuis, want in, in quarantaine ik ga echt helemaal nergens heen hoor. Echt, doe het doet zo goed met hele familie, dat is heel goed. Oh, digitale feestjes. Ja, precies. Nou, prettig Grieken spreken we elkaar later. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur.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 Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdag en zaterdag neem ik u mee op reis terug in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dan doen we dat ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoor je natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davids met Weet je nog wel oudje? Een opname uit 1928. En ook dit u bedank ik eventjes kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige Vlaamse muziek. Want tegenwoordig is het Nederlands en Vlaams wordt allemaal een beetje bij oud-Hollandstalige muziek. Loei, Davids dus met Weet je nog wel, avondje. het komende uur. Onder andere Helentje van Kapel, met haar allergrootste hit waar ze nog steeds... Uh, mee, of jarenlang mee achtervolg werd. en tuintje. Ook hoort u Trudy, maar eerst hier nog een plaatje van Doris, een artiest die regelmatig voorbij komt in dit programma. Beter bekend als Tom Manders. Anton Manders, geboren in Den Haag op 23 oktober 1921 en overleden in Utrecht op 26 februari 1972. Was de Nederlandse tekenaar, komiek en cabaretier. En in die laatste functie werd hij met name bekend als Doris. En hoewel zijn geboorte officieel in de archieven staat, als 24 oktober is hij eigenlijk op 3 23 oktober geboren. Zijn vader liet hem een dag later inschrijven dat hij voor een zondagskind geen vrije dag kreeg. En al, uh, al jong bleek zijn talent voor tekenen. Hij volgde de ULO. En volgde daarna een driejarige avondcursus: Koninklijke Academie van Beeldende Kunst in Den Haag. En Manders was onder andere actief als reclameschilder en ontwerper van affiches. En later ontwierp hij ook decoren voor toneel- en cabaretvoorstellingen. -cabaret Tot zijn vaste opdrachtgevers behoorden Theater Carré, Lou Bandy, Heintje Davids uh, en uh, Wim Karr. En tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Manders in het kader van het arbeids, uh, zat, naar Duitsland Waar hij als schilder te werk werd gesteld op een klein vliegveld in de nabijheid van München. Na een half jaar lukte het hem te ontkomen en reisde hij per trein terug naar Nederland. En door Wim Kam, Wim Kam kwam Manders op het idee zelf cabaret te gaan doen. Net als zijn oudere broer Kees. U hoort hem nu Doris met Brandkastenmanus. Ze noemden hem. Brandkastenmanus. Want dat was zijn specialiteit.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 Dat is werk van hem Bram Kastemanus Want dat is zijn specialiteit Hij was eerst bij de tram Bram Kastemanus Maar dat vond hij verloren tijd Hij is een jongen die een keer zijn slag wil slaan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 Van kapel, Het tuintje. En daarvoor Trudy met miljoenen sterren. U luistert ons deze aan Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zaterdag en dinsdag neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En de volgende artiest is Cornelia Maria Brokke. Roepnaam Corrie Brokke. Geboren in Breda op 3 december 1932. En overleden in Laren. 31 mei 2016 was een Nederlandse zangeres, radio- en televisiepresentatrice... en juriste, advocaat en daarna rechter... met een eerste plaats op het Eurovisie Songfestival van 1957. was was de eerste Nederlandse die deze plek wist te bereiken. Ook won ze twee Edison's, dat was in 1963 en 1999, 1995. U hoort er nu Corrie Brokken met Mijn Ideaal. In het begin heb ik als je vrouw...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 komt naar huis toe elke dag, een moederman vol zelfbeklag, en geeft een lauwe kus uit sleur. Jij eens mijn vuurige charme, mijn Cyrano de Bergerac, bent dat ik flentjes voor een bak. Wat werd je burgerlijk banaan? Mijn idea, mijn idea. Je bent zo ijdel als een pan.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 Dus steeds mee naar het geluk dat was. S'avonds brengt de wind hem een lied van verlangen. Dat voor hem weer klinkt door de maanlicht nacht. Mijn ver van hij. Denk een sieman aan tijd En het gelukt dat was Mijn gebied en mijn lied van verlangen. Dat voor hem weer klinkt door de maanlicht ernaar. Mij een ver van huis. Denkt een zeeman aan thuis. En het geluk dat waard.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Als een vader een mooie dochter heeft, dan is er geen moment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 Dacht er dan wacht hij dag en nacht, of dat wat geeft. Hij nee, doet geen oog meer niks, want na de uur dan zucht hij op. Fail om. Trio met mijlen ver van huis. En we gaan even naar, naar België. Daar hebben ze ook een heleboel grote artiesten. Onder andere de Strangers was een Antwerpse groep die vooral bekend is voor humoristische, vaak maatschappelijk kritische teksten in het Antwerps dialect. Op zeer bekende, bekende hitmelodieën. Die ze daar zongen. Het bekendste nummer zijn uh, Schelen van de Linden. Gezongen op de melodie van uh, Gigi La Lamouris door uh, Dalida. En ook mijn Blauwe Geschapte op de melodie van Paloma Blanca... door George Baker selectie natuurlijk en bij de Rijkswacht. Gezongen op de melodie van The de, de Navy. En dat was natuurlijk het nummer van The Village People. U hoort ze nu, The Strangers. Helemaal uit Antwerpen met TV Truut. Nogal straf. 840 tiste, tiste, tiste, tiste, die is dan die goede koop Maar voor het betalen zal maar wachten lijkt de groeten nooit Maar allen pruten je moet met de bouwde mee Het gelijk de meester een gekoopt door een tv En als je sluist met toers wilt draven allemaal goed. Want we hadden geen antenne. Maar voor wie je niet een keer dat schoen maar ons van ding kost, zin. Ik droeg dan niks naar boven en zette een een roempe tak. Nou pakken we Brussel vlons en Brussel fraas met vuil gemak. Maar al een de boot, je moet met de mode mee. Je doet gelijk de mieste. Texas Ranger naast Matilde en ik blijf jong. Zeg Paula mij om meer gra werd een tv en doen. Ik zocht nog dan de duizend, maar mens zocht mee. Toen kwakker weer zat ik die man kan op de allein. Voor al een druk de je moet met de balden mee. Je doet gelijk de niersheen. Je koopt door een tv. De is op Brussel vraas. Ik niet goed verstand. Komt daarbij een filmen, doe ik geen vlamse tikste stang. Komt daarbij een filmen, doe ik geen vlamse tikste stang. Zeggen. Je denkt dat ik op mijn knieën weer aan je vragen trouw. Of je alsjeblieft weer bij me komt. Je denkt dat ik nog steeds van je hou. Ja, ja, dat hartje maakt het dag. Ja, ja, dat hartje maakt het dag. Jij had niet verwacht Dat ik nee zou zeggen Ja, ja, dat had je maar gedacht Ja, ja, dat had je maar gedacht Want jij had niet verwacht Dat ik nee zou zeggen Ik heb nu weer een ander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 Zandvoort, lokale omroeper uit de badplaats Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en uh, iedere week neem ik u mee op reis... terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En uh, die beschikbaar is gesteld door Kordraai, een deel Nederlands en een deel Vlaams...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 Plekje bij de molen. Twee ogen zo blauw. Pinda, pinda, lekker, lekker. En het tieren, schooiersch droomland en witte rozen, de bekendste zijn. Nou, Willy Durbing hoort hier regelmatig voorbij komen. En vandaag hoort hij je bed met goud niet te betalen. Er komt voor ieder in het leven. Eenmaal het wondere uur: dat je je hart weg moet geven. Dat is eenmaal zo de natuur. Alles verdwijnt om je heen, alles op aarde verbleekt. En je leeft slechts voor die ene, als je verliefd op haar spreekt. Je bent met goud, met goud niet te betalen. Geen diamant kan zoveel licht uitstralen. Jou te bezitten.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 Mijn levensinhoud zijn en nog wat ouder geworden. blij je weer liever in huis? Zing je bij het wassen der borden? Praat je bij jou hoofd met huis? Vrienden zijn dan overbodig. Langzaam komt dan de oude dag.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 U naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.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 Het was Joop de Knecht met nog zeven dagen. Daarvoor avelroer de Willy Derby met, je met, met goud niet te betalen. CFM Zandvoort, lokale omroepen uit de Badplaats Zandvoort. Het orkest zonder naam, staat voor u klaar, was een KRO radioorkest. In de jaren rond 1950 opgericht door en onder leiding van Gerde Roos. Het eerste optreden vond plaats in november 1946... Een oproep om een naam te verzinnen leverde duizenden reacties op. Maar uiteindelijk werd het orkest zonder naam als officiële benaming gekozen. Eerder, in 1932, had Roos al Dance Showband De Rascals opgericht. En in 1948 richtte hij het Boerenkapel De Bietenbouwers op. Opnieuw voor de KRO. Hij was ook samenstel van de eerste hitparade in Nederland. De KRO Hitparade. En het orkest zonder naam werkte samen met diverse vocalisten. Zoals uh, Janny Bron, Sonja Oosterman, Jenny Roda... Volle Oostvink en Henk op. Deze soms wisselende vocalisten werden aangeduid als de Markettensters en de Musketeers. En enkele keer nam Gerda Roos zelf een zangpartij. Een rekening. Het orkest was populair, maar het bleef zich bestaan tot uh, 1954. En even die grote hits was het ding uit 1950. Een Nederlandse versie van het Amerikaanse The Thing van Charles Green. Met diverse stunts werd het mysterie wat het ding nu precies kon zijn levend gehouden. De Nederlandse tekst was van Dico van der Meer en Jan de Klerk. U hoort hem nu, orkest zonder naam met het ding.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 die kregen dan de zenuwen en riepen uit en vlug. Ze zweeren dan met die, en komt nooit meer terug. Oh, ze zweeren dan met die, en komt nooit meer terug. Ik dacht, wat moet ik nou gaan doen? Toen kreeg ik een idee.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 maar ik kan besluiten, ging naar Rome, Jan, die van dofanie en bro, niks ervan. Oh, die schokse dofanie, en bro, niks ervan. En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Maar wat is nou voor u en mij ten de moraal? Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding leidt, blijf altijd af van toe. Je raakt er nooit meer kwijt. Je raakt er nooit meer mee. altijd alles op, je raakt er nooit meer mee. Nee,